Uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. Deurwaarders waarschuwen voor nep aanmaningen van oplichters. Volgens beroeporganisatie KBVG worden mensen per e-mail of WhatsApp... onder druk gezet om te betalen. Dat is dit jaar al zeker honderden keren gebeurd. De oplichters dreigen bezittingen in beslag te nemen. Beslag te leggen op bankrekeningen of mailadressen te blokkeren. Volgens de deurwaarders zien de berichten er bedriegelijk echt uit...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 Maar May en Labour konden het niet eens worden over de toekomstige economische betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Vanwege alle problemen was de brexit al uitgesteld tot 31 oktober. Voetbalclub Juventus moet op zoek naar een nieuwe trainer. Massimiliano Allegri verlaat na vijf seizoenen de club, waarmee hij vijf keer kampioen van Italië werd... De Champions League heeft Allegri niet kunnen winnen. Dit seizoen werd hij met Juventus in de kwartfinale uitgeschakeld door Ajax. Acteur Pier Massini is overleden, meldde ANP en Shownieuws. Bij het grote publiek werd hij in de jaren negentig bekend met reclames voor Melkunie. Daarin sprong een koe in een zwembad en riep Massini, nog zo gezegd, geen bommetje. Massini stond ook op toneel en speelde in films. In 1996 kreeg hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Blind Date. Peer Massini was 78 jaar. Het weer, bewolking, af en toe zon, ook wat regen... en het is 13 tot 16 graden. In het weekend een stuk warmer met 20 tot 23 graden... maar er is wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Bianca Damink van de ANWB. Er zijn flinke problemen bij Amsterdam, want de Schipholtunnel in de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is dicht vanwege een technische storing. Het zorgt voor behoorlijk wat problemen daar. Verkeer kan omrijden via de A9 en de A5. Verkeer dat vast stond voor de tunnel wordt nu wel onder begeleiding door de tunnel geleid. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Zierven. Met nu de muziekboulevard.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 We de nummer. Racen op de baan dan denk je yes Hij is niet te passeren This just...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 Is it something real? All the magic I'm feeling?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 On the deafest knee, you won't give in without a fight, And foul play without a doubt.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 Call. Oh, will you spare a thought?